De politie onderzoekt of er een verband is met de moord op een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Haar lichaamsdelen werden vorige maand in verschillende rivieren gevonden. In verband met die moord werd later haar ex-vriend aangehouden. In een andere moordzaak werd een voormalig pornoacteur opgepakt, die een Chinese student in stukken had gehakt en diens lichaamsdelen onder meer naar politieke partijen had gestuurd. De loopbaan van de Amerikaanse tennisser Andy Roddick is voorbij. Op de US Open verloor hij zijn laatste wedstrijd... tegen de Argentijn Del Potro. De 30-jarige Roddick kondigde eerder in het toernooi aan... dat hij na de Grand Slam in New York stopt. Hij nam na zijn wedstrijd tegen Del Potro zeer geëmotioneerd afscheid. Hij won de US Open één keer in 2003. Dat was zijn enige zege op een Grand Slam. Het weer, vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af... Koelt af tot 12 graden aan zee, tot 7 in het binnenland. Overdag vooral in de ochtend bewolkt. Smiddags breekt de zon door, het wordt dan zo'n 20 graden. Vrijdag en in het weekend lopen de temperaturen iets op. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Goed dat u nog wakker bent en luistert naar de Casaluna. Het komt heel goed uit, want ik wil graag praten dit uur... met mensen die nu aan het werk zijn. Ik riep dat nog even net op het laatste moment, het vorige uur. Maar uh, ik ben echt benieuwd, hoe is het nou veranderd de laatste tijd bijvoorbeeld? Hebt u last gehad of juist plezier van die flexibilisering waar we het over hadden? Dus, nachtportiers, vrachtwagenchauffeurs, mensen in de zorg... wie er ook maar aan het werk is, uh, ik hoor het graag. Het nummer is 0800-1121. Twitteren, dat mag ook. Hashtag Kazaluna. Of u kunt ook een e-mailtje sturen. Als u zelf niet in de uitzending wilt, kan ik dat bijvoorbeeld voorlezen. Kazaluna.ncv.nl is dan het adres. Maar, Paul Keijzer die heeft al gereageerd op mijn hele korte oproep. Goeienacht. Goeienacht. En waar werkt u? Ik uh, werk voor mezelf Ja. Uh, ik ben uh, sinds kort een, uh, een eigen bedrijfje begonnen. Dus uh, ik werk overdag in een restaurant en uh, s'avonds probeer ik dat uh, bedrijfje op te starten. En wat voor bedrijfje is dat dan? Het, uh, het heet uh, Musical On Demand en we gaan, uh, samen met mijn compagnon uh, heb ik dat opgestart, en we gaan uh, musicalconcerten op maat brengen. Musicalconcerten op maat? Ja, klopt. Dus uh, van, uh, van een klein intiem moment uh, bij een huwelijk tot en met een, uh, een avondvullend programma met uh, groot koor, orkest, en weet ik veel wat allemaal. Dus uh, ja, musical in de breedste zin van het woord, uh, maar dan wel een concertvorm. Ja, maar dan hebt u dus ook allerlei uh, musicalsterren, zangers die dan uh, dat ga, ga gaan brengen op zo'n uh, bedrijfsfeest ja, ja, klopt. of bruiloft. Hoe ja, moet de, de, de, sorry? hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, nou, bijvoorbeeld, we gaan uh, het, het idee in de markt zetten... Door een, uh, door een première concert, die is op 22 oktober in Haarlem. En daar gaan we een beetje een impressie geven wat we, wat we kunnen doen. Uh, en daar zijn onder andere Tony Neef en René van Wegberg ook bij aanwezig. Ja. Maar uh, waarom dus, denkt u dat daar behoefte aan is? Um, omdat er vooral heel veel uh, gemaakt wordt uh, musical, uh, op het musicalgebied... Dus er wordt heel veel aangeboden. Maar er is juist, ik denk dat, er, dat heel veel mensen uh, musical muziek heel mooi vinden. En dat het vaak heel erg sluitend is bij, bij het moment. Bij, bij een huwelijk, op, op, net na het ja-woord of, of zelfs bij een begrafenis. Uh, kan het soms een, een hele mooie lading hebben. Um, en dan is musical muziek daar heel geschikt voor om, om juist uh, op dat moment in te zetten. Waarom? Um, ja, de, de combinatie van, van dus die tekst. Uh, met, met het moment. Hmm. Uh, een mooi voorbeeld, ik, ik zing zelf ook, uh, niet in dit bedrijfje, maar uh, ik, ik heb uh, The Circle of Life heb ik meerdere malen gezongen voor uh, familie. Uh, dus bijvoorbeeld uh, op een huwelijk, maar ook op de begrafenis van mijn oma. Dus dat, dat zo krijgt een, een, een, een nummer heel veel waarde mee. Maar ja, dat is heel erg, maar uit welke musical komt dat? Dat dat is uit de uh, Lion King. Ja, we, dat wist ik ja, u, lacht, u lacht nou zo van, nou, hoe kan ze dat niet weten? Nou ja, nee. ik, wist, ik heb de Lion King, volgens mij, volgens mij heb ik hem wel gezien. Maar, ik kan maar dat, het is niet zo dat ik dat nummer dat ik dat speciaal onthoude. Misschien in het Nederlands, dan alles ademt en leeft. Ja, oké. Okay, ja, ja, maar ik moet, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou helemaal niet zo van muziek. Maar dat, nee, is, dat, maar dat is gewoon heel persoonlijk hoor. Ik vind het juist vaak van die wezenloze liedjes. Dat ik later denk. Juist die hele door ook die hele doorgecomponeerde musicals, dat ik later helemaal niet meer uh, ja, weet wat voor wat voor muziek het was. Ik vind het juist zo diffuus altijd in een musical. Ik, ik, ja, ik begrijp heel heel goed wat u bedoelt. Um, alleen, ik, ik denk dat, dat uh, op het moment dat, dat een nummer zoveel waarde krijgt voor je, uh, dan. dan dan ligt het anders. En ik denk ook dat musical muziek ook niet in één uh, genre te vatten is. Nee, dat is ook musical zo. muziek is, is uh, van klassiek tot pop, hm. rock. En je kan zelfs uh, jazz of, of, of, of weet ik veel wat allemaal voor soorten muziek in een musical vatten. Tuurlijk. Dus zodoende is het, is het eigenlijk... Ja, en, en de teksten die soms worden geschreven, om maar iemand te noemen... Uh, Annie M. G. Schmid, die, ja. die vroeger prachtige musicals maakte... Weet ik. Nee, maar uh, dat is iets anders. Dat is een musical. Dan heb je af en toe gewoon een heel goed liedje. Maar u, u begrijpt wat ik bedoel met die doorgekompen in de musicals. Dat die muziek steeds ja. maar doorgaat. En dan wordt er zo. Ja, mijn oren dan een beetje vaag gezongen. Nou, wat wij gaan doen. is, is juist die pareltjes eruit trekken. die mensen zo mooi vinden. En die. Op een mooi moment. Uh, ik uh, uh, ja. Maar wat heeft dat te maken met nachtwerk? U bent gewoon overdag werkt u in een restaurant en s'nachts bent u bezig met dat bedrijfje, is dat het? Ja, ja dat, dat klopt. Ik, ik ben nu op dit moment uh, eigenlijk dat bedrijfje aan het proberen op te zetten. En u uh, denkt als ik nou bel dan horen een heleboel mensen van dat bedrijfje en dat kan misschien nooit kwaad? Nou, dat ook. Maar ik was wel degelijk was ik aan het werk moet ik nee, zeggen. Nee, maar ook geloven het het, door. Het, het, het lijkt het blijkt gewoon iedere avond weer dat, dat, dat je dan um, ermee begint. En dan, dan begin je ergens om negen om uur als je als je thuis komt, begin je ermee te werken. Ja. En dan, dan blijkt het ineens één uh, uur of twee uur uur te zijn als je als je hoofd eindelijk leeg is met, met ideeën. Ja. Dus dat is, dat is dan wel een mooi gegeven voor, voor, voor het programma. Daar, daarom dacht ik ook okay, hé, ja. dat is een mooie om, om even te bellen. Maar het is, want u hebt het, het, het eerste uur ook beluisterd, of niet? Um, nee, dat niet. Nee, dat geeft, nee, geeft, geeft dan maar niks. Ik bedoel, zeggen. <lacht> <lacht> nee, maar dat zou, het zou kunnen. Dat, dat ging over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En dat heel, heel veel mensen voor zichzelf beginnen ook. En dat dat niet altijd... Uh, uh, fijn is voor iedereen... omdat mensen ook sociale dieren zijn. Ik kort, kort ik het even... heel, heel, heel erg in, maar... daar kwam het een beetje op neer. Ik, ik moet ook zeggen dat ik... Dat ik uh, toevallig vandaag een gesprek over had met iemand... Ja, dat, dat ik dan zoveel doe op dit moment... dat, ik, dat het sociale gedeelte er even bij inschiet. Dat is wel uh, Dat is wel waar. Ja. En dat is ook gewoon omdat je graag wil dat het allemaal lukt. Uh, aan de ene kant. En aan de andere kant... Uh, ja, toch uh, ook geld moet verdienen. En daarom werk ik in het restaurant. Ja, en maar je moet toch ook een keer slapen? Ja, dat, dat komt uiteindelijk ook wel weer goed. <laughs> goed. Ik denk dat, uh, dat straks een heel mooi moment gekomen is... om, uh, om inderdaad uh, mijn bed op te gaan zoeken. Oké, okay. dankjewel, uh, Paul Keijzer. En heel uh, succes met je onderneming. Ja, dank wel. Oké, okay, ja, dag. <laughs> dag. Dag. En dan heb ik weer een, uh, nog een andere, Paul. Ja, goedenavond. En wat is uw, uw uh, werk? Um, ik rijd uh, iedere nacht uh, vanaf een standplaats in België naar het zuiden van Parijs. En uh, dan uh, drie kwartier later rijd ik, rij ik weer terug. U rijdt iedere nacht naar Parijs? Ja. En uh, gaat u iets halen of iets brengen in Parijs? Ik breng pakjes naar Parijs en ik rijd leeg terug. Ja. En overdag slaapt u? Um, ja, proberen we wel, maar dat is niet makkelijk. Waarom niet? Ja, ja, ja. Probeer ik ook nog wel eens wat actiever te zijn met het ander. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe het al heel lang, mm -hmm. maar het wint nooit. Het wint nooit. Nee. nee. Maar waarom blijft u het dan nog steeds doen? Ja, ik moet toch iets verdienen. Ja. Hebt u uh, wat ik zei net? Uh, uh, uh, hebt u het eerste uur gehoord? Ik heb even meegeluisterd. U hebt even meegeluisterd. Nee, het ging, het ging. dus over. Het was een, een arbeidspsycholoog, hè, die ik te ja. gast had, Karsten uh, uh, ja. uh, Dreu. Ja. En uh, die had het over uh, flexibilisering. Uh, hebt u daar iets van gemerkt de laatste tijd? Is er iets veranderd in uw werk de laatste tijd of niet? Of is het gewoon nee. hetzelfde gebleven? Nee, nou, het wordt moeilijker. Waarom? Maar dat heeft niks met, uh, met, uh, met de werkgever of met de, de, de wetgeving te maken. Dat heeft gewoon te maken met het wegverkeer. Het verkeer? Het wegverkeer, ja. ja? Want? Wat, wat, wat, wat verandert daar? Uh, ja, drukke. Uh, begaandeheid van de wegen wordt slechter. Uh -huh. Omleiding, ongevallen. Toen ik begon kon ik het ritje doen in 4 uh, uur en 5 minuten, 4 uur en 10 minuten, ineens dit. En uh, nu lukt het eigenlijk nou, nauwelijks of niet meer binnen de wettelijk toegestaande maximale rijtijd. Hm. Ja. En hoe laat komt u dan? In, u, ben, u zit nu op, in, in de wagen? Ik ben, weg, ik ben op de terugweg, maar ik sta stil even. U, u, bent, terug, u, u bent al de, terug vanuit Parijs weer terug ja. naar N Nederland? Ja. Oké. Okay. En als u dan in Parijs bent, drinkt u dan even wat of eet u dan even wat? Of? Dan, uh, ja, dan drink ik even iets en dan ik, uh, ik neem even uh, ja, iets, iets, uh, iets te eten om, uh, om de suikerspiegel weer een beetje op praat te brengen. Ja. En dan uh, ja, nou, drink ik het hier uh, gewoon weer terug. Te en bent u nou ook wel eens gewoon voor uw lol naar Parijs gegaan? Uh, ja. Met uw familie of uw gezin of uw vrouw of wat u ook nou, maar heeft. Gewoon om eens te denken: Weet je wat? En je wil ook wel eens op een andere manier naar Parijs. U wil in Notre-Dame een nee. wel eens zien of de Eiffeltoren. Ja, dat is een hele leuke anekdote. Dat kun je bijna niet geloven. Zeker niet van een broer Nou, vooruit. Uh, ik rijd <laughs> rij naar een plaatsje dat heet Massy En daar staat de vestiging van het bedrijf waar ik dan uh, twee containers moet lossen. Ja. En uh, ik heb ook nog een bepaalde andere interesse, dat heeft met fotografie te maken. En die, dat speelt zich ook af in Parijs en dat, dat speelt zich ook af in dezelfde omgeving, maar dat wist ik dus niet. Dus wat mij een keer overkomen is, ik had afgesproken met een stel kennissen om naar die fotobeurs te gaan, ten zuiden van Parijs. Dus ik rijd met een, met een noodgang terug naar Nederland, kom dus, uh, of naar België, kom gammel aan, is uh, morgens om zeven uur, want dat, uh, nou ja, het is gewoon slopend. En uh, een anderhalf uur later stap ik met een snel kennis in een bus en ik kom, kom vijf uur later ongeveer twintig kilometer aan op verwijderd van de plaats waar ik net van vertrokken was. Uh. <laughs> ik ja. had niet op de kaart gekeken. ik denk ja. nou ik heb geen zin in zoeken, ik rijd gewoon terug en dan stap ik daar in de bus met die kennis van mij en dan gaan we daar naar de fotobus. Dat is een lachelijk verhaal gewoon. Het ja. is me wel overkomen. Maar goed, dus u bent overdag ook wel eens in Parijs geweest? Uh, jawel. <laughs> Ja, ja, ja. Goed, nou, uh, u zegt het werd nooit. Nou, ik ben ook nog aan het werken in de nacht. Het heeft ook ja. wel iets, toch? Uh, ja, het heeft wel iets. Uh, ik moet alleen zeggen, uh, dit werk is, uh, nou ik, ja, ik mag wel zeggen, toch wel behoorlijk belastend. Ja. Uh, het, is, het, het is eigenlijk, uh, om het maar eens heel eenvoudig te zeggen, je komt met de rook uit je oren, kom je aan op de plaats van bestemming. En dan moet je met een noodgang uh, die twee containers lossen... Dan, dan de pauze nemen en dan uh, de wettelijke pauze drie kwartier. En ja. dan weer zo snel mogelijk terug. Mag, mag ik vragen hoe oud u bent? Ja, ik ben uh, 59. 59. Want die, uh, die, uh, mijn gast van, de, van het eerste uur die zei... Van er zou veel meer gekeken moeten worden binnen organisaties naar... Uh, yeah, want, want in de politiek gaat het dan over... O, of je wel of niet mensen mag uh, ontslaan, uh, uh, de, de uh, leeftijd van uh, de AOW-leeftijd enzovoort, enzovoort. En hij zei van ja, je zou eigenlijk veel meer moeten kijken... naarmate mensen ouder worden, wat ze nog wel kunnen... of ze op een andere manier ingezet zouden moeten worden. En ik zou me kunnen voorstellen dat een organisatie zegt... Ja, iemand van 59, die moet misschien gewoon niet al die nachtdiensten mee doen... maar die moeten we op een andere manier gebruiken. Ja, maar dat is er nou helemaal niet... Uh, ja. Het is wel jammer dat Karsten de dreun nu weg is, ja? Ja. Maar dat is waar, dat kan niet altijd. Maar u begrijpt wel wat u bedoelt, hè? Ja, ik begrijp he? wat u bedoelt. Dan maar... hoef je mensen niet te ontslaan, maar dan blijven ze gewoon op een andere manier gewoon gelukkig in hun werk. Ja. Omdat het gewoon aangepast ja, ik wordt. Ik zit heel optimistisch, maar ik denk dat de realiteit uh, iets anders uitwijst. Dat veel mensen gewoon uh, vanwege, laten we zeggen, de, de, de werkzaamheden die ze hebben en de vaardigheden die ze hebben, dat ze niet in staat zijn om makkelijk naar ander werk om te zien hmm. En op dit moment is het natuurlijk wel helemaal moeilijk. Ja. Er vallen alleen maar ontslagen. En, uh, en, uh, nou ja, ik hoor, lu luister maar vandaag naar het nieuws. Ja. Uh, de omzetten bij tankstations die dalen. En waarom dalen? ze? Omdat het, het zwaartransport dat, dat begint steeds minder uh, ja. kilometers te maken. Maar goed, op zichzelf is het toch niet zo raar om te zeggen... van iemand van 59, misschien moet die geen nachtdiensten meer doen. Nee, ja, ik geloof zelfs dat er in Nederland wetgeving voor is. Ja. Dat er ook bepaalde compagnen nou, ja. zijn. Goed. Ik niet. Uh, we houden op, want ik heb nog veel andere bellers. Dankjewel. dank je wel en sterkte. Ja, oké. Okay. Ja, dag. Rob heb ik aan de lijn. Ja. Dag. Goedenavond. Ook, ook nog, goedenavond. Hoi. Ook nog lekker aan het werk? Ja. Waar? Ja, wel aan het, het afsluiten, ik, maar nog wel aan het werk, ja. En ja, wat, wat, wat, wat doe jij? Ik ben transportplanner. Transportplanner. En ja. Waar? Wat, op, op Schiphol. Op Schiphol, in de luchtvaart. Ja. ja. ja een logistieke baan dus. Ja, ja, ja. ja. En dat gaat de, de, dus 24 uur per dag door? Ja, ja. ja. Ja, wij werken in vroegendiensten. We hebben een uh, vroeg- en een dienst. En dan, als je later dienst, hebt, heb je helemaal zo'n telefoondienst. Dus dan heb je, ja, de ene nacht heb je wel telefoon, en de andere nacht heb je geen telefoon. Ja, En tot, en tot hoe laat moet jij ja. nu nog door? Uh, ik ben nu, ga ik thuis even alles opstarten. En dan zorg ik eigenlijk dat ik klaar ben. En dan uh, ga ik even kijken hoe de laatste auto's lopen. En dan sluit ik af en dan ga ik eigenlijk proberen te slapen, maar ja, dan kan iemand bellen van oh ja, ik word daar niet gelost ik word daar nog niet geladen, dan kan je even bellen. En dan, dan ga ik weer beneden achter de computer zitten en dan ga ik het uh, regelen. Want, want waar ben jij nu? Waar bevind je je? Ik ben, ik ben, ik ben nu thuis. Je bent thuis? En dan ga ik, ja. Maar, maar dat doe je dus, dan wacht, wacht even. Ja, nee, luister kijk, voor, voor iemand die erin zit, die vindt het allemaal voorkomen vanzelfsprekend. maar ik denk dan, je plant dus uh, Transport in de luchtvaart, maar dat doe je vanuit je huis? Nee, ja. Ik, ik werk tot uh, meestal tussen 10 en 12, 1 werk ik op Schiphol. Ja. En dan ga ik op weg naar huis. En om één ga je naar huis. Ik een... en maar dan ja, moet je thuis zo... dus nog wakker blijven, want dan moet je dus nog doorwerken. Ja, je moet de auto's controleren of als je gebeld wordt, dan moet je even, even gaan kijken van uh, hoe uh, we het probleem op te lossen. Maar goed, wat, wat plan je dan eigenlijk precies? Nou, uh, de vrachten die op Schiphol aankomen ja. uh, door heel Europa... of naar de grotere luchthavens in een cirkel van ongeveer 500-600 kilometer. Dus dat is Frankfurt, Parijs, Dus Londen. Het, het gaat om, om, om uh, spullen die vanuit de lucht aankomen... en die moeten hier dan ja. op Schiphol verder getransporteerd worden naar, naar, ja. an, naar plekken in Europa. Ja. Dus ja. je plant niet zozeer dingen die, in, die per vliegtuig uh, verplaatst worden. Ja, verplaats door als oh. China, bij China van spreken, komt hier aan. Uh, dan heeft, dan uh, hebben ze hier als eindstation zo gezegd. En dan worden ze ja. hier weer verder gedrukt naar Frankfurt ...of naar Parijs, of naar Brussel, of ja, noem het maar op... Naar, uh, ...waar we de grotere luchthavens, waar ze dan weer verder verspreid worden het land in. Ja. Nee, je, je denkt misschien gewoon dat, dat ze dat niet weten, maar... Uh, ik heb dat heel vaak. Dat mensen in een branche zitten en dat ik denk, ja, eigenlijk heb ik geen idee hoe het gaat. Ik merk het ook wel als mensen bijvoorbeeld hier komen in de studio, dat ze denken, goh, gaat het hier zo? Mensen weten vaak van elkaar niet precies wat ze doen, hè? Nee, nee, maar dat is inderdaad zo. En dat is bij heel veel mensen zo, oceële transport. Dan weten ze wel dat je zegt van oké, je hebt een onregelmatige baan. Ik wil zeggen, we hebben een vroege dienst dan begin je om 6, 7 uur tot een uur op vier, vijf middags. En je hebt een late dienst begint van twee tot. Eind. Kijk, als je problemen hebt op de zaak, dan, dan blijf je wel eens wat langer. Dat hebben we ook wel eens gehad. Of je, ben, je kan je eerder weg, maar dan heb je wel altijd de telefoon. Je bent wel altijd stand-by. Ja. Dus als er wat is, moet je altijd actie ondernemen. Ja. Maar, maar, vind je je, je kan niet... vind het een fijne baan. Ja. Die hectiek, vind je dat prettig? Ja, ik ben, ik ben zelf 18 jaar chauffeur geweest. Dus oh. ik, uh, en uh, de vorige spreker van dat kan ik precies. Uh, ik, ik weet het precies, ik heb ook altijd s'nachts gereden. En ja, het is, uh, soms doe ik het nog wel eens uit, uit verveling, ga ik nog wel eens een keer een ritje maken, dan doe ik het ook s'nachts. Want dan is het gewoon de rust, hebben, de rust onderweg. De, en dan, dan zeggen ze, ja maar jullie zijn wel s'nachts in het jaar, ja. ja. De rust, die, wat je, de hectiek die je ook de dag hebt van auto's die je snijden, uh, de, de files, dat heb je s'nachts haast niet. Laten ja. nou, we het goed zijn als we het ermee schijnen, uh, ter verbetering van het... Uh, van het Infrastructuur in Nederland, dan is het wel weer anders. Maar als je gewoon s'nachts kun je gewoon doe je haast anderhalf keer meer dan ja. dat je eigenlijk de dag doet. Ja. En, en is jouw werk, ik weet niet hoe lang je het al doet, uh, is dat veel is dat erg veranderd de afgelopen tijd? Ja. ja hoe, nee. hoe dan? Het werk blijft hetzelfde. Ja, je, je merkt gewoon door de, door de, door de crisis dat, dat hoeveelheden wat minder worden. Mm. En dat je daar veel anders mee om moet gaan om toch voor ons sector of voor ons bedrijf zo economisch mogelijk te maken dat zo'n wagen wel naam gaat rijden. Dus je moet heel andere combinaties gaan maken. Voorheen had je complete vrachten die je wegdeed, en dan was het uh, vol, rijden, vol rijden. Nu is het passen meten om ja. de hoeveelheid wel weg te krijgen. En Wat en een je... klant ook wel, ja. dat ik de volgende zag staan. Maar jij bent wel in vaste dienst van een bedrijf? Ja. Dat wel? Oké, okay. en luister je veel naar de radio ook, s'nachts? Uh, ja, bijna, bijna, <laughs> bijna, bijna altijd. Bijna altijd de radio. Nee, maar dat is heel gek. Ik heb heel vaak de radio, man. Dan denk ik gewoon, ja, dat is toch een soort background. Dat je ja. even, uh, tot, ja, het heeft iets gezelligs, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. Goed. Hé, hey, dankjewel, Rob. We gaan nog even verder met okay. de volgende beller. Ja, fijne hey, avond. Ja, dankjewel. Het zijn allemaal mannen. Ik kan er ook niks aan doen. <laughs> Zouden er geen vrouwen zijn die s'nachts werken? Dat moet toch wel. Je hebt toch vrouwen die... Ja, misschien in de zorg meer. Maar misschien niet echt op de, op de auto. Maar Leo wel, hè. Die is chauffeur, toch? Dag, Leo. Ja. Hallo, Nico. Hallo. Ja, ik zit op de auto. Lekker, man. Ja. Je zit op dit moment in de, in, de, in de auto? In de wagen? Ja, ja, ja. ja. En, en waar, waar rij je naartoe? Ik ga nu naar de Maasdijk zo'n beetje. Naar de wat? Het <laughs> Westland, uh, zeg maar. Uit Westland, ja, het is, de, de, de geluidskwaliteit is niet zo heel ja, erg. Ja, goed. Ik, ik, ik rijd er bij een Benelux-tunnel. Dus ben oh, nou je rijdt uit. door de tunnel, oké. Okay. <laughs> en uh, rij je altijd, werk je altijd s'nachts? Nou ja, ik zeg, ja, ik heb de vorige werkgever, reed meer s'nachts. Ze was echt van de 7, s'avonds 7, 18 van de veiling af, verhaals En dan was die auto gewoon leeg en dan ging je met achterdres en naar stoetgat op zijn. Maar dan was die s'ochtends om 7 uur klaar. En dan ging je naar bed. Ja, en is het... Ben, ik ik soms een uur of tien, half, elf en dan s'avonds uh, een uurtje of 1 ben ik meestal klaar. Ja. En, en vind je dat, dat, dat prettig? Is dat een, een, een keuze? Of zeg je ik, ik ik kan... Nou, ik heb het nou bezig naar mijn zin. Ik bedoel, ik krijg een hele lang vrijheid. Ga je links of ga je links om ga je rechts of ga je rechts, om, ga je rechts, om, ga je rechts om. dat maakt het allemaal niet uit als je auto al even komt, en, nou, dan kun je voor de volgende dag eens wat afspreken. En ik heb daar nou voor meer regelmaat wel. Ik ben daar nou gewoon de weekenden vrij, dat weet ik me die vorige niet. Ja. Nou ja, je, je moet natuurlijk, als je s'nachts werkt, moet je natuurlijk overdag slapen. Dan, dat gaat toch ten koste van je sociale leven, of niet? Ja, nou, in, door de week ben ik er gewoon niet, in het weekend ben ik er weer. Dat ja. moet je zien. En dan kun en dan je dat, dat ritme he? ook makkelijk, dan kun je ook makkelijk weer dat ritme even omdraaien voor het weekend. Ja hoor, dat gaat best. Ja, je bent wel een even middag of zo, en dan doe je voor een kwartier in je ogen dicht en de avond weer. Nou <laughs> <laughs> ja, ja, jij ja. neemt het allemaal nog wel laconiek op. Ja, maar wat moet je dan moeilijk? Ik heb ervoor gekozen en ik wist... hij uh, heeft ik heb het niet, uh, niet mooier verteld dat dat het zou wezen, zeg maar, wat ik nu doe. Hmm. Nou, en dat, dat, ja, dat beviel me wel die, die tijd. Ik ben ook helemaal geen ochtendmens. Ik Het wel zo'n vijf uur mijn nest uit of zo, voor één, of andere reden. Maar dan ben ik de hele dag ben ik niet te genieten. Laat mij dan maar een uurtje voor tien, half elf uh, beginnen en dan gaat het helemaal goed. Ja, en uh, merk jij dat er veel veranderd is de laatste tijd? Sorry? Merk jij dat er veel veranderd is de laatste tijd? Ja, hoe bedoel je? Nou, in je werk. Dat je zegt, god, tien jaar geleden was het toch heel anders. Ging... Ja, tuurlijk was het tien jaar geleden heel anders. Vroeger was het allemaal veel mooier. werd werden het allemaal niet zo nauw gekeken. En vooral in het, in het transport hebben ze tegenwoordig met die rijtijden te maken. Nou, je wordt er gewoon helemaal kosmisch. We zijn allemaal bezinnen daar in de Brussel dus. Ja, goed. Meer, meer ja. controle dus. Ja, goed. te veel. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, duidelijk. Hé, hey, dankjewel Leo. En uh, nog een mooie nacht. Ja, gaat lukken. Dankjewel. Ja, jij ook. Dankjewel, dag. U kunt me ook bellen op 0800-1121. Want ik dacht, uh, we hebben het het eerste uur gehad over uh, arbeidsmarkt. Arbeidspsycholoog had ik te gast. En uh, er zijn vast een heleboel luisteraars aan het werk. Nou, ik heb al uh, een aantal vrachtwagenchauffeurs gesproken. Uh, iemand die voor zichzelf s'nachts uh, aan het werk is. Er zijn er natuurlijk nog, nog veel meer. Je hebt nachtportiers, mensen in de zorg. Ja, allerlei gebieden waar ik waarschijnlijk niet eens aan denk. Goed, u kunt me dus bellen, 0800-1121. Twitteren kan ook, hashtag Kazeluna... of e-mailen kazeluna.ncv.nl. I've done nothing to prevent myself from slowly breaking down. I don't know when to stop or to begin...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 And make up my mind If I could just make up my mind And the New Shining, maar je hoort het niet dat het een Nederlandse band is... maar het was er wel een Can't Make Up My Mind... Een nummer gebruikt door de NOS bij de Olympische Spelen. Misschien herkennen u het wel. Ja, we hebben het vannacht over arbeid. Arbeidspsycholoog had ik te gast, van twaalf tot kwart voor één. En nu praat ik met mensen die aan de arbeid zijn. En uh, ja, ben benieuwd wat ze doen. Of hun werk veranderd is de laatste tijd... Misschien komen we nog aan die flexibilisering toe. Ik weet het niet. Ik heb contact met Luc, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja. Luke. Hallo. Ja. Wat doe Hi. je? Ja, ik werk bij een, bij een asfaltfabriek. We zijn momenteel aan het asfalt aan het maken. Voor de A15 bij Tiel. Moet dat opeens? Nu, s'nachts? Ja, weet ik ook niet. Kan dat niet overdag? Ja, dat gaat overdag en het gaat s'nachts. Kijk, als je het s'nachts doet en dan de volgende morgen dan moeten ze om vijf uur of zes uur weer van de weg af zijn. En dan kan het verkeer weer door. Anders, anders lopen heel Nederland te klaren. We staan overal in de files. Dus daarom moet het s'nachts gebeuren. Maar moet je asfalt dan vers aanmaken? Ja, ja wij, maken het, wij maken het aan. En dan de, de auto's die komen het ophalen en die brengen het naar de weg toe. En als, het, als jullie het gemaakt hebben, hoe ziet het er dan uit? Zwart. <laughs> maar <laughs> een soort bewegelijke massa, stel ik ja, me zo voor? Ja. ja, het is wel iets bewegelijke massa, ja. En, en die, heet, hè. En heet? Ja. Maar is het een rotwerkje of is het eigenlijk wel mooi? Nee, ik, ik vind geen rotwerk. Ik doe dat 40 jaar, dus, uh, dus en, ik vind het wel leuk. En hoe maak je asfalt? Ja, dat zijn, dat zijn bepaalde grondstoffen. Hè? Je hebt split, je hebt zand en dan uh, komt de bitumen bij en dan een bindmiddel. En dat wordt uh, warm gemaakt in een, in een grote trommel. Die draait rond en dan uh, wordt het uitgezeefd. En dan uh, komt het in een menger en dan komt de bitumen en de, en de vulstof, wat, zoals wij dat noemen, erbij. Mm -hmm. En dan wordt dat een paar seconden gemengd en dan gaat het in de voorraadsilo. En dan komen de auto's eronder en die laaien het en die brengen het dan weg. En waar staat Luc dan in dit geheel? Luc die doet uh, uh, achter de bevoorrading van de, van de asfaltfabriek. Daar hebben ze allemaal terecht te staan. En dan moet ik split gooien en zand ingooien en de boel bijhouden en zo. Hm. En dat doet Luc s'nachts. En, en je zei, je doet het al heel lang? Ja. Is dat, is dat veranderd, het werk, of is dat gewoon altijd hetzelfde gebleven? Altijd hetzelfde gebleven. Ja. Dus laten we zeggen, ja. die hele flexibilisering van de, van de arbeidsmarkt, daar, daar heb je helemaal geen, niks nooit iets mee te maken gehad? Nee, nee. Nee, nee. nee ja. Kijk, dit is, dit, is, dit is gewoon een proces, dus dan moet je repareren en zomers, uh, dan moet je, je afstand maken, dan moet je productie maken. Ja. Maar jij bent en, in, bedrijf, in, in, in dienst van dat bedrijf. Ja, ja, ja. En kan je dat je hele leven blijven doen? Is dat zwaar werk, fysiek, voor je lijf? Nou, ik wil even het jaar ermee uitschrijven, want ik heb 40 dienstjaren. Dus, uh, maar het is, uh, het is wel te doen, ja hoor. Ja. Het is wel te doen. Je moet ook een beetje zelf een beetje flexibel zijn. Hè? Ja. Nee, maar dat is zo. Je, je, je, jezelf, uh, ja, ja, het is moeilijk of uh, ja, het is zwaar of uh, ja, ik heb er geen zin in. Ja, dan, dan kun je er wel mee uitscheiden. Nee, maar je zou je voor kunnen stellen dat als je dus werk doet dat fysiek zwaar is... dat het dan bijvoorbeeld wel aardig is als een je tegen... als je wat ouder bent en misschien ander werk aanbiedt... Hè, zodat je gewoon nog wat langer in, in, in dienst kunt blijven... in plaats dat ze denken, hé, hey, hoe kunnen we die man zo snel mogelijk ontslaan? Ja, maar ja, ik denk dat hij dat zelf ook aan moet geven dan natuurlijk, hè. Ja. Kijk, zo'n zo uh, personeelsman die, uh, die zit daar ergens in, in Utrecht op, op een groot kantoor mm -hmm. en die ziet dat natuurlijk ook niet. Dus, uh, dus als jij dat werk niet meer aan kan, ik, ik denk dat hij dat zelf aan moet geven nee. en dan uh, zeggen van joh, uh, het wordt me de zware, ik kan s'nachts niet meer werken of, of weekenden of uh, ja, thuis uh, beginnen ze erover te klagen. Hm. Ja, dan is er misschien wel een oplossing te vinden om het, uh, om het te veranderen. Dan, nee. uh, en daar heb jij nooit behoefte aan gehad? Nee, maar omdat ik, ik, ik, ik, ik kan het gewoon aan. Ja. Ik, ik, uh, ik heb daar geen moeite mee. Nee. Ik bedoel, met weekendenwerk ook. Ja, het, ja, goede thuissituatie moet er ook natuurlijk mee, uh, ja. mee, uh, mee eens zijn. Ja. Maar goed, als die het er mee eens is, dan, uh, ja, dan is er ook geen punt. En, en jij zegt, het is mooi werk? Ja, ik vind het leuk werk. Ja, wat is er mooi aan? Ja, ik weet niet, de vrijheid. Ik zit in, in de machine en ik heb de radio aan en dus ik luister de hele nacht naar jou en dan kan ik, en naar Casaluna en dan, en dan uh, straks en ik weer de muziek opstaan en, ja. Ja. Ja, en, en, en de nacht is zo voorbij. Dat nou, is ja, mooi. <laughs> en morgen om half vijf uur ga ik weer naar huis toe. En morgenavond om half negen ben ik weer hier. Nou ja. okay. Hé, hey, fijn dat je even gebeld hebt. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. En, en we zullen, zullen je program... aan je denken als we over het verse, verse asfalt rijden. Ja, denk je maar aan Luc. <laughs> Oké, <Okay>, dag. <laughs> Oké, okay, dag. Dag. Ha, en dan hebben we de eerste vrouw, Marielle Woltman. Ja, eindelijk. <laughs> ja, ik denk, zijn er nou alleen mannen nog aan het werk? Nee. Maar dat is dus niet zo. Nee, nee, nee. Nee. Wat doe jij? Maar wel, wel het, het, um, wat je net al zei van uh, vrouwen zullen wel een beetje de kant van de zorg op zitten. En dat klopt. Nou ja, dat, maar voor hetzelfde geld sla ik de plank volledig mis hoor. Maar wat doe jij? Ja. Uh, wat wat ja, niet. Ja. <laughs> wat, wat, wat, wat is jouw werk? Ik ben uh, groetslijster op een schippersinternaat. Ach. En, en daar zorg ik uh, voor de kleinste, voor de jongste schipperskindjes. En dan en... moet er altijd iemand wakker zijn, of niet? Nou, ik hoef niet per se wakker te zijn. Als ik heel eerlijk ben, um, lig ik ook nu gewoon uh, in mijn bedje. Op de uh -huh. wachtkamer, zoals wij dat noemen. Maar um, ik was net uh, uh, wakker gemaakt door een van de kinderen van mijn groep. En, um, dus die kwam eventjes aankloppen. Juf, ik ben wakker geworden en ik kan niet meer zo makkelijk in slaap komen. Want ik moet aan mama denken. Uh -huh. Dus daar heb ik net eventjes bij gezeten. En um, toen ik zag dat er oogjes weer dicht gingen, dacht ik, nou, weet je wat... Ik ga weer lekker mijn bedje in en ik zet de radio nog even aan. En toen ja. dacht ik, oh, nou, dat kan ik ook nog wel even doen. Ja, het is dan toch een mooi intiem medium, hè, radio? Ja. ja. ja. <laughs> maar dat, dat werk op dat Schippersinternat, dat is natuurlijk ook wel een beetje... een beetje zielig dan, zo'n kindje dat zijn moeder mist. Ja, dat is. ik. Dat je, ja, dat is uh, met name voor de jongste. Als Want hoe jong zes, zijn die, die jongsten? De jongsten jongste zijn zes. Mm -hmm. En um, dan uh, klopt uh, de leerplicht aan de deur... Ja. En um, als ouders daar dan voor kiezen, komen ze naar het internaat. En um, dit meisje is inderdaad nog maar heel kort, heel kort bij ons. Maar ze doet het heel goed. Ja. En waar is dat internaat? In Dordrecht. In Dordrecht. Ja. W ja want het zijn binnenschippers vaak, uh, toch? Ja. En, uh, en heb je zelf ook een achtergrond als uh, schipperskind? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Nee. nee dus het wereldje zelf uh, ken ik zeker niet van binnenuit... Maar, um... Dat is wel heel leuk. Is daar veel veranderd? Ik had het met Kasten de, de Dreu over dingen die veranderen. Hè? De flexibilisering van de arbeidsmarkt. Meer, meer mensen ja. die uit dienst gaan voor zichzelf beginnen. Zeg je, in mijn vakgebied merk ik daar ook veel van of niet? Nee, nee. Nee, dat is absoluut niet. Er zijn wel, um, er zijn wel dingen aan het veranderen zeg maar, binnen de schipperswereld. En waar wij um, de veranderingen van ervaren... Maar nee, binnen mijn werk uh, is het toch nog heel erg. Je bent hier gewoon in dienst. Mm -hmm. En um, ja, dat doe je met heel veel plezier. En op het moment dat je merkt dat je dat niet meer doet... moet je zeker niet uh, voor de kinderen blijven zorgen, denk ik. Dan moet je lekker uh, wat anders gaan zoeken. Want uh, deze kinderen verdienen gewoon uh, al, al je aandacht. Ja. Yeah. Goed, nou mooi. Dank je wel, ja. Hey, nog, een, nog een fijne, nog een fijne uh, nachtdienst eigenlijk. Ja, ja. dankjewel. Goed, dankjewel. ik ga verder met Maarten. Ja, veel, ve veel bellers. Hallo. Veel bellers, leuk. Uh, veel mensen zijn nog aan het werk. Ja, dat denk ik altijd wel. Want uh, dus, u weet gewoon dat er veel mensen naar Casaluna luisteren. Dat zijn natuurlijk toch ook veel mensen die gewoon aan het werk zijn. Wat is jouw werk? Nou, ik doe verschillende dingen. Ik uh, werk voor mezelf als uh, ZZP, er. ik doe uh, gebouwbeheer. Maar uh, ik ben een jaar geleden begonnen, dus uh, daar kan ik niet van leven. En uh, ik heb dus uh, meer rondgekeken om iets te vinden. En ik heb wat gevonden. Ik doe uh, in een callcenter werk ik, bij een, uh, bij een commercieel bedrijf. Mm -hmm. Dus daar werk ik drie avonden per week. En ik doe daarnaast nog wat portierswerk. Hmm. Heel veel verschillende dingen. Echt, echt een zelfstandige dus, hè? Ja, ik vind het eigenlijk ook. Want ik, ik ben wel iemand, ik ben 45 nu. En ik heb uh, ja, eigenlijk tien uh, jaar of vier uitzending overgewerkt. Ik ben eigenlijk ook wel uit. Je, je, je valt een beetje weg. Dat... Oh, Excuus, maar in ieder geval. Ik, ik ja, vind ik dacht eigenlijk ook uh, ZZP'ers. Ja, nee, dat is ook zo. Ik weet niet of jij de, de, de, naar dat gesprek met Kasten de Dreu uh, hebt geluisterd, maar die zei van ja, ja. ZZP'ers, natuurlijk uh, zijn mensen die dat uh, uh, uh, prima doen, maar eigenlijk zijn mensen toch sociale dieren. Dus het is niet voor iedereen ideaal. Herken je dat? Uh, ja, dat klopt, Maar kijk, uh, als. Als ik zzp'er ben, dan uh, heb ik wel heel veel met andere mensen te maken. Ik zit niet ergens uh, alleen in een bos. Nee. En heb jij een, uh, voorheen wel in, uh, in dienst van een uh, bedrijf gewerkt? Ja. ja. ja. En alleen het, bevalt het, nou, dit oké, beter? Ik, wat bij mij in ieder geval is uh, ik ben toch een beetje een uh, ja, vrijheidsmens. Dus ik kan ergens de hele tijd uh, lang kan ik me aanpassen. En op een gegeven moment uh, ja, begin toch weer uh, een beetje te kribbelen. Ja. Dus dit past gewoon beter bij jou? Ja, dat, dat, dat, uh, dat denk ik wel. Uh, waar ik me wel een beetje zorgen om maak. Ik denk altijd dan, uh, nou, zoals je pensioen acht, je hebt er weinig mee te maken. Maar ja, inmiddels uh, ben ik eigenlijk uh, 20 jaar aan het werk, of 25 jaar eigenlijk al. En uh, ja, dan denk ik ook wel eens een keer, uh, hè, normaal gesproken zou je over 20 jaar met pensioen gaan. Maar ja, de pensioen is natuurlijk gewoon heel erg laag, want ik heb heel veel uitzendwerk zo gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb laatst op zo'n digitale site gekeken. Als je ziet wat er in die pensioenpot zit, dat is gewoon uh, bijzonder weinig. Mm -hmm. Dus dat zijn wel dingen waar je mee rekening moet houden. Ja. En werk je altijd s'nachts? Nee, dat is verschillend. verschillend. Nee. Toevallig nu? To ja, dat is net toevallig, ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. je ja, wel. Ja, fijn uitzending. Ja, jij ook nog een fijne, een, een fijne nacht, wat je ook doet. terwijl je. Toen keer slapen. Uh, Reinhold. Ja, goedemorgen is het. Ja. Uh, nou, ik vind het nog geen ochtend, hoor. Als het geen licht is, vind ik het geen ochtend. Ah. Maar goed, doet er niet toe. Goeienacht dan maar. Ja, Oké, okay, goeienacht. Ja, wat sta jij te doen? Uh, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ook. Ja. Dus hoeveelste. Nou ja, goed. Die ja. Dat zijn kennelijk. Dus uh, de truckers zijn kennelijk veel s'nachts aan, uh, aan het werk. Ja. En, maar je bent niet aan het rijden op. nu? Nee, ik, uh, ik heb net geladen. Uh, dus ik ben net weer klaar om te vertrekken uh, naar mijn uh, volgende bestemming. En waar ben je nu? Ik sta nu in Engelo, ik, uh, ik rijd voor de post, dus ik heb net uh, weer een gedeelte geladen en uh, ik kan ik nu gaan uh, lossen in Zwolle. En vind je dit fijn om s'nachts te werken? Ja, ik heb er eigenlijk speciaal voor gekozen. Want? Um, ja, lekker de rust op de weg, de, mm -hmm. geen files. Nou, dat is gewoon ideaal. Jawel, maar je sociale leven uh, heeft daar toch wel onder te lijden als je s'nachts uh, werkt en overdag slaapt. Ja, nou hiervoor was ik internationaal chauffeur, dus dan heb je ook geen sociaal leven. Wat was je hier? Internationaal chauffeur, dus zat ik op okay, buitenland. Oké, ja. Dus ja, dan heb je ook geen sociaal leven. Nee. Dus ja, nou, ja de keuze was ja, makkelijk gemaakt. En het internationale chauffeur zijn, ja, dat is door de... Uh, de Overgaan van de grenzen gewoon een stuk minder interessant geworden. Hm. En ben je uh, zelfstandig of ben je in, nee, in, in ik, loondienst? Ik, uh, ik ben in loondienst. Ja. En dat bevalt je goed? Ja, absoluut. Ja, je zou absoluut. niet zelfstandig willen zijn? Mm, dat is in de huidige transportwereld haast niet meer aan Nee, dat, gebeurt, dat, dat komt gewoon niet vaak voor? Nou jawel, er zijn genoeg eigen rijders. Alleen onderhand zijn de prijzen zo onder druk gekomen door... Ja, ...wat wij zeggen, zeg maar de... Uh, Polen, Tsjechen en Hongaren, die prijzen staan zo zwaar onderdrukt... dat er eigenlijk een zelfstandig chauffeurhuis en ja. geen droog boterham meer in te verdienen is. Ja. Dan moet je tegen zulke lage prijzen gaan rijden. Dat gaat niet meer. Gewoon, nee, dan, dan, dan moet je ze wat tegen kostprijs aanrijden. Ja. Dus je bent blij dat je gewoon uh, een baas hebt? Ja, absoluut. absoluut. Goed, hey, dankjewel uh, Reinold. We gaan uh, een, een nummer laten horen dat wel een beetje past bij uh, jouw vak. Namelijk van Velofsky parkeren.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 Wat heeft zij toch altijd een ontzettende leuke teksten. Leuke zangeressen. Parkeren heette dit nummer van haar tot dan toe enige cd in het Nederlands. Eigenweg heet hij het 2000. Um, ja, ik heb het met mensen die aan, uh, aan het werk zijn, net zoals ik. En uh, Nina... Uh, ja. Die Ninetta is de naam. Oh, nee, me niet kwalijk. Ja, ze heeft niet. Go ja. Goed, nou, goeienacht. nacht. <laughs> en wat, wat is jouw uh, arbeid? Ik ben uh, ambulante nachtzorg bij de thuiszorg. Oh, dus dat betekent dat je dus wakker moet blijven voor het geval je gebeld wordt. Ja, en ik heb gewoon uh, een bepaalde route, die rij ik s'nachts. Oh, de, ja. Wacht even, maar uh, als mensen nou uh, jouw hulp niet nodig hebben, dan ga je er toch niet heen? Hoe werkt dat dan? Nee, maar die hebben dus wel mijn uh, hulp nodig. Oh ja. Ik heb gewoon vaste cliënten, daar ga ik uh, bij langs. Ja, en wat nou, en moet dat je dat dan doen? En dat zit t'avonds om 11 uur en oh. er zijn mensen die gaan pas uh, na elf uur naar bed. En wat moet je dan doen? Uh, dan moet ik ze helpen, het zijn meestal uh, uh, chronisch zieken. Mm -hmm. Dus die moet je dan bijvoorbeeld helpen met naar bed gaan? Of zo, of ja. zo dat kan? En, en, ja, en ver, uh, techni technische handelingen doen. Uh, medicijnen geven, uh, bloedsuikers prikken. Soms wonden verzorgen. Ja. En... Uh, toilet gaan, dat soort dingen allemaal. Ja, maar dat is dus een vaste route. Dus je weet van tevoren bij wie je moet zijn. Het is niet zo dat iemand opeens belt en dat je dan er, hoeps, ergens naartoe moet. Dat heb ik ook. Ja. Ja, dat komt er dan allemaal nog uh, tussendoor. Ja, en is het uh, fijn werk... Ja, vind ik wel. Ik vind het zelf heel prettig. En altijd s'nachts? Uh, ja, ik werk alleen maar s'nachts. Ja. is dat een bewuste keuze of ja, kon het niet anders? Het is, is wel een bewuste keuze, ja. Je bent heel, uh, heel zelfstandig hmm. en het is veel rustiger. Ja, dat zeggen die, tax hebt, die, zeggen die vrachtwagenchauffeurs ook. Dat, dat oh, ja, ja, en je hebt een uh, ja, heel ander contact met, uh, met de cliënten. En, het is uh, altijd iets uh, bijzonders s'nachts. Ze praat ook altijd over uh, ja, andere dingen. Je hebt ook veel meer de tijd voor ze. Oké. Okay. Want wa waar praten ze dan s'nachts over... en waar ze het overdag niet over hebben? Ja, dat is altijd wel heel frappant. Uh. Je praat heel vaak over, uh, uh, over de dood ook. Hmm. Ja, dat is misschien ook wel logisch, hè? Ja. Dat als je de nacht associeert met de dood, en dat kan je doen... En, en dan uh, zijn ze dan bang om dood te gaan of zeggen ze dat ze, willen ze juist dood? Of, ja? ja, het is niet zozeer dat ze bang zijn om dood te gaan... maar dan, dan liggen de mensen daar gewoon ook wel over na te denken. De meeste zijn natuurlijk ook altijd wel behoorlijk ziek. Dus ja, dan uh, komt dat wel uh, in je hoofd op natuurlijk... als je daar s'nachts alleen in bed ligt. En vind je dat uh, moeilijk of belastend? Nee, nee. Ik vind het wel heel prettig dat ze met mij daarover willen praten, ja. Hm. En ben jij, want we hadden het over de ja, arbeidsflexibilisering, van alles hebben we het gehad. Ben jij zelfstandig of, of, of werk je voor een bedrijf? Nee, ik werk voor een thuiszorgorganisatie. Oh, je bent dus in vaste dienst? Ja. Heb, heb jij, is, is, is jouw werk veel veranderd de laatste jaren? Uh, nee, hier zo in, in, in de thuiszorg, uh, s'nachts werken niet. Nee. Dat is bijna nog wel hetzelfde gebleven. Nou ja, je hoort ook vaak mensen die, die klagen dat de druk uh, groter is geworden. Ja, maar ja goed, wij, wij kunnen niet meer dan, dan dat we kunnen natuurlijk. Nee, nee maar goed, dat, dat je, laten we zeggen, steeds meer moet doen in, in steeds minder tijd. Dat je nee, geen tijd nee. meer hebt voor mensen. Nee, dat valt op zich wel mee. Hm. Dat valt mee. Ja. Goed, en tot hoe laat moet je nou werken? Tot zeven uur. Okay. Ik werk van, zeven, van elf tot zeven. En dan, ga je, en, en dan ga je slapen. En dan ga ik slapen. Ja, ja, is wel ongezellig voor je omgeving of vind je dat geen probleem? Nee, vind ik op zich. Nee, door de week is het geen probleem. Want dan, uh, mijn man is na het werk, uh, mijn kinderen zijn naar school. Ja. Hè, en als ze we dan weer thuiskomen uit school, dan, uh, dan ben ik weer uh, van net dan, dan ben je weer wakker. Ja, Goed. zo doen we dat. Hey, dankjewel voor het bellen, Ninetta. Ja, ja en, dan, nog, en nog een mooie een, een, een mooie dienst. Ja, oké, okay, dankjewel. Succes met je programma. Ja. Oké, okay, dus Even doek. kijken, dan heb ik hier een tekstje van Henk Teunissen. Die reageerde via Twitter. Ja, ik lees het ook maar voor. Hij stuurde een foto van hemzelf terwijl hij spoelen aan het wikkelen is... voor hoogvermogende transformatoren. U kunt die foto ook bekijken als u dat leuk vindt. Uh, hashtag uh, Casaluna. Dus heb ik... Ja, daar heb ik hem. Daar heb ik hem. Henk Teunissen. Wacht even, laat hem even staan. Eh... Uh, en het doet ook nog veel meer. Hij heeft hele leuk foto's gestuurd. Het ziet er indrukwekkend uit. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat gaat. Maar goed, dat kunnen we natuurlijk niet echt zien. Het, uh, het is uh, een nogal technisch beroep volgens mij. Goed, uh, dan naar Willem Boudewijn. Ja. <laughs> en, <laughs> ja, dus dat niet, niet aan de gang met het spoelen uh, voor hoogvermogende transformatoren. Maar met iets heel anders waarschijnlijk. Ik heb eerlijk gezegd net de schaar neergelegd. Ik was bezig om een. Uh, of een banner in goed Nederlands, uh, klaar te maken om opgehangen te worden. Oh. Aanstaande zaterdag, open dag, uh, van het creativiteitscentrum waar uh, de collega's en ik ons verenigd hebben. Oh, waar is dat? In Assen. In Assen? Uh. Oké, okay, dus je bent eigenlijk uh, je bent textielkunstenaar, moet ik het zo zeggen? Nee, uh, mijn eigen werk uh, oh. betreft voornamelijk een klontje klei en daar iets van maken. Oh, pot, ja, pottenbakken potten klinkt een beetje uh, oneerbiedig misschien. Uh, uh, keramiek, uh, keramisten. Juist. Dat is het. Nou ja, het, het. grappige is uh, dat mensen wel zeggen... ik zit op pottenbakken, of ik kan pottenbakken. Ja. En dat is een vergissing, het bakken doet erover. Ja, oké. Okay. Maar uh, snap is het. ook ja. een beetje ja. flauw. Nee, maar goed, nu uh, heb ik je ik dus een faan gemaakt, dus dat kan uh, je ook. Ten ja. behoeve van die open dag. Ja. Hé, uh, hey, en moet dat per se s'nachts? Um, als ik uh, mijn klusje af wil hebben, dan uh, pak ik wel eens een paar uurtjes in de nacht. Ja. Uh, en uh, ik heb een ruime ervaring in het maken bij mijn eigen werk. En gaat het beter s'nachts? Uh. Creatieve. Uh, ja, het is, het is natuurlijk een creatief, creatief beroep wat je hebt, of creatief werk dat je doet. Gaat dat s'nachts beter? Uh, er zijn een aantal dingen die s'nachts beter gaan. Voornamelijk omdat de omstandigheid van. Uh, meestal is het stil buiten. Uh, zodat je makkelijker uh, de rust in het koppie uh, mm -hmm. pakt. Uh, de stilte van de nacht. Uh, en je kunt uh, lang doorgaan. Overdag kun je, zijn er soms dingen waar je je mee moet gaan bemoeien. Mm -hmm. Met name toen de kindertjes klein waren. Mm -hmm. Of dan haal je ze weer op van school of uh, er belt weer iemand. En er zijn weinig mensen die je s'nachts opbellen. Dus je kunt doorgaan in je eigen verhaal waar je mee bezig bent. En dat, euh, nou, dat gaat dan met gemak natuurlijk van tien uur s'avonds tot zes uur s morgens. Ja. Dat zijn toch even gauw acht uur achter elkaar. Ja. Heerlijkheid. Dus je kan je beter concentreren. Ja. Ja. Ja, en, en het is met name ook... Uh, er zijn weinig mensen die een beroep op je doen. Ja. Dus uh, Goed. achter de deur van je atelier is je koninkrijk. Zo is het. Hé, hey, dankjewel uh, Wille. Graag gedaan. Ja, en veel plezier nog. En dankjewel. succes. Ja, dan heb ik nog Patrick. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook een... Of avond, ja. Nee, het is, het is, een, het is gewoon een nacht. Voor mij is het nacht. Ja, uh, ja wij leven Amazon, hè, dus... Ja, want wie zijn wij? Uh, ja, de nachtchauffeurs meestal. De nachtchauffeurs, ja. Toch, toch veel chauffeurs, hè. Dat zijn echt, echt nachtmensen. En uh, rijdt u ver? Wat zegt u? Rijdt u ver? Weg? Naar het buitenland? Uh, ja, zowel uh, nationaal als internationaal. Dus, uh... En waar bent u nu naar, uh, op weg? Ik ben nu uh, nationaal bezig deze week. Ik ben op weg naar. Uh, ja, ik heb nog wat, wat adressen: Bijlen, Groningen, uh, Kampen, Almere. Dus ik heb nog wel een paar uurtjes gedaan. Ja, en wat moet u dan afleveren of ophalen? Uh, onderdelen voor uh, grondverzetmachines. Onderdelen voor wat? Grondverzetmachines. Oh, en wat zijn dat dan voor onderdelen? Hoe uh, ja, van uh, de kleinste boutjes tot de grootste kettingen, al uh, wat op zo'n machine past. Ja. En daar moet speciaal een auto voor rijden? Ja, ja, ja dat is uh, nachtdistributie. Hè? Want uh, s'morgens uh, staan de monteurs te wachten op die onderdelen. dus. Ja, dat kunnen ze niet per post versturen. <kuggen> nou, nee, er zitten sommige stukjes bij van 2-3 ton. Dus dat is een beetje zwaar. Oh, uh, zo zwaar. De denk ik. Ja, en uh, u, u vindt het lekker s'nachts? Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ik doe al 23 jaar uh, nachtwerk. Dus... Het is, ja, s'nachts is gewoon lekker rustig, eigen baas. Ja, dat hoor ik meer. U zou niet, als uw baas nou zou zeggen, nou, Patrick, je mag ook overdag aan het werk. Zeg je dan nou, dat vind ik toch ook wel fijn of nee? Nee, dan liever niet. Als ik moet, ja, dan zou ik. Ik rij ook internationaal dan, maar dat is ook meestal s'nachts. Maar dan als ik overdag moet rijden, dan toch wel zo ver mogelijk weg internationaal. Nu wel niet in Holland. Dus uh, overdag gewoon geen trekje meer dus. Nee, dat is gewoon te druk geworden op de weg, vindt u. Mm -hmm. U vindt het te druk op de weg? Ja, veel te druk. Ja. Ik merk het nu al in die 23 jaar dat het s'nachts ook steeds drukker wordt. Hoor. Dat, uh, ja. Het werk wordt steeds meer verlegd naar de nacht. Dus, uh... ja. Oké, okay, dankjewel uh, Patrick. Ik ga nog even door met een laatste, uh, nog veel, hè, go goede reis nog. Ja. Heerlijk, dankjewel. Ja, dag. Heerlijk, maar... ja, Gert van het Hof heb ik nog. Ja, het zou wel eens mijn laatste beller kunnen worden. Uh, Goeienacht. Ja. Hi. Hoi. Vertel eens, waar ben jij mee bezig? Nou, ik heb een, uh, vandaag een televisieprogramma gedraaid uh, voor Omroep West, de regionale Omroep in Den Haag. Oh, leuk. Um, en dat is een programma waarbij we een culturele ontdekkingstocht maken door Den Haag, omdat die stad zich wil kandideren voor uh, de culturele hoofdstad 2018. Ja. En dat betekent dat wij 13 weken lang met 13 bekende inwoners van Den Haag een, een tocht maakten door de stad om nou ja, een beetje het cultureel DNA vast te stellen. En vandaag was dat met Robert Schumacher. Cosmetisch arts. De cosmetisch arts, en, ja. wat, en, wat heb, en waarom hebben u dat s'nachts gedaan dan? Nou, we zijn wel in de middag al begonnen. Oh, okay. Maar wij, wij hadden uh, een, een mooi eind van ons programma in gedachten. Dat was een uh, bezoek brengen aan het hemelsgeweld. Dat is een, een, ja, eigenlijk een krater in de buurt van Kijkduin van de kunstenaar James Terrell. Mm -hmm. En daar kun je op een prachtige manier, op dat kunstwerk liggend, naar de sterrenhemel kijken. En ja, dat moet je dan toch uh, laat doen. Ja, en, en waren er sterren? Nou, het was een beetje bewolkt, mm -hmm. maar uh, alsof er een uh, klein wondertje geschiedde... Ja. Dat was in ieder geval de lezing van Robert Schumacher zelf. Brak de lucht open vanaf het moment dat hij ging liggen. Ja, dat is toch prachtig. Maar dus ja, jullie, dus je, je bent blij met wat je gescoord hebt. Je hebt mooi materiaal. Ja, we hebben mooi materiaal. En het, het, is, het is leuk om uh, met mensen zoals in dit geval Robert Schumacher... die, uh, die echt uit Den Haag komt... Uh -huh. Ja, niet zozeer over zijn werk te hebben, maar uh, hem te laten kijken naar de stad. Omdat hij in zijn werk natuurlijk ook non-stop bezig is met het kijken naar, naar mensen. Uh -huh. nou, hoe kijk je nou naar de cultuur van, van deze stad? We zijn ook in het uh, Escher Museum geweest bijvoorbeeld. Um, en dan, dan is zo'n uh, zo kunstwerk met het kijken naar ja, de perfecte wereld... In ieder geval als je naar boven kijkt, uh, wel mooi passend daarbij. Ja. En wat heb je, heeft hij nog ontdekkingen gedaan? Zaken waarvan hij zei: "Goh nou, ik woon mijn hele leven al in Den Haag, maar hier was het nog nooit geweest of dit had ik nog nooit gezien." Nou, hij was bijzonder onder de indruk van bijvoorbeeld de Japanse tuin die je ook in, uh, in Den Haag hebt. Weliswaar op uh, grondgebied van Wassenaar, maar het hoort toch echt bij Den Haag. Oh, dat ken ik niet. En, nee, en dat is een, een tuin die zes weken per jaar open is. En speciaal ja, voor ons vandaag heel even open ging. Mm -hmm. En ja, dan, dan sta je eigenlijk echt in een, uh, uh, nou ja, je zou bijna zeggen een stukje Japan uh, in Den Haag. Mm -hmm. uh, de, de complete rust. Uh, te, te midden van een uh, voor Nederland in ieder geval uh, grote stad. En dat, dat, dat was wel verrassend. Dat mm. vond ik vond het zelf ook verrassend, want ik was er ook nog nooit geweest. Nee, ik ken het ook niet. Nou kom ik ook niet zo heel vaak in Den Haag. Maar ik had er ook nog nooit van gehoord. Nou, dat is dan een goede, een goede tip. Hé, hey, nou, dus het is soms inderdaad ook s'nachts. Maar ja, dat, dat, dat, jij kan eigenlijk een beetje kiezen of je s'nachts op pad gaat of overdag. Het hangt een beetje ja, af van wat ik, je ik, moet doen. Ja. Ik, ik zat te luisteren en toen dacht ik van ja, er zijn mensen die er dus standaard doen. Ja. Zou ik dat nou willen? Nou, met twee opgroeiende kinderen ben ik bang dat ik nee. ook uh, kies voor het leven overdag met af en toe een uitschieter in de nacht. Ja, hey, en ben jij wel in dienst bij die, bij die RTV West? Of moet je het ook zelf als ZZP'er nee, een, er een eigen beetje rooien? Ik heb een eigen productiebedrijf en uh, wij maken televisieprogramma's voor uh, diverse regionale omroepen. En, nou, ja, dat is ook het leuke. Dat betekent dat geen dag uh, hetzelfde is. En uh, je, je ook nou, zo'n beetje iedere dag in een andere regio uh, ja. werkzaam bent. En dat bevalt dus goed? Ja, dat is leuk. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel Gert van het Hof. Ik ga een keer naar okay. de Japanse tuin. En veel succes met ja. de serie nog. Ja, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, uh, ja, wij gaan hier natuurlijk ook door uh, op, uh, op, op Radio 1. Zometeen dan uh, is hier Roel Koeners van de VARA. Ik zag hem al eventjes. En zijn programma heet De Nacht Klinkt Anders. Nou, een heel veel mensen die mij gebeld hebben, die kunnen dat beamen. Die zeggen ook, de nacht voelt anders... De nacht klinkt anders en de nacht ziet er anders uit. En vooral de nacht is veel rustiger. Goed, eh, morgen dan gaat het in Casaluna over de toekomst van het wonen. Dan is hier Frank Dumors, die ontvangt dan Winke Bodewes. Zij is ontwikkelaar en directeur van Amvest. En ook nog eh, voorzitter van, god nee, prom. Maar goed, eh, en daarna komt nog een neuroloog over de essentie van eh, ziek en gezond zijn, verder op de week. Nog een, een socioloog over de democratie En dan ook nog Bas van Wavel, een econoom over de effecten van inkomensongelijkheid. En dan morgen in lunch is nog de gast Dirk Braunen. Hij is professor vastgoedeconomie en Robert Roos makelaar. Zo, nou bent u weer totaal op de hoogte. Ik dank u uh, hartelijk voor het, uh, voor het luisteren. En luister zometeen nog even lekker door naar de varen. Dag.